Het is 1 uur, Jeroen Tjapkma met het NOS-journaal. Het Witte Huis is opgetogen over de steun in de Senaat... voor een militaire actie tegen Syrië. De Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken... stemde gisteravond voor een resolutie die toestemming geeft... voor een operatie waarbij geen grondtroepen worden ingezet. De resolutie werd aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. Een woordvoerder van president Obama riep de voltallige Senaat op... om er nu ook mee in te stemmen. Die stemming is waarschijnlijk volgende week. Daarna moet ook het huis van afgevaardigden erover stemmen. Het resultaat van die beide stemmingen is onzeker. Veel congresleden weten nog niet hoe ze gaan stemmen. En in het huis van afgevaardigden hebben de democraten geen meerderheid. Het Vaticaan heeft zijn gezant in de Dominicaanse Republiek teruggeroepen. Tegen aartsbisschop Wesolowski loopt in het land een onderzoek naar kindermisbruik. Het gebeurt zelden dat het Vaticaan een gezant terug naar Rome haalt. De leiding van de Rooms-Katholieke Kerk stelt zelf ook een onderzoek in naar het mogelijke misbruik. In woensrecht is de bewoner van een vrijstaand huis zwaargewond geraakt bij een explosie. Hij ligt in het brandwondencentrum in Rotterdam. Volgens de politie was de man bezig om een ecstasy-laboratorium thuis in te richten. In de woning zijn resten gevonden van chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van de drugs. De politie heeft de man nog niet kunnen verhoren. Richard Gasquet staat in de halve finales van de US Open. De als achtste geplaatste Fransman versloeg op Flushing Meadows. De als vierde geplaatste Spanjaard David Ferrer in vijf sets. Gasquet is na Cédric Pioline de tweede Fransman die zover komt in New York. In 1993 stond Pioline in de finale. Gasquet zal het in zijn halve finale moeten opnemen... tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaarden... Rafael Nadal en Tommy Robredo. Het weer, het is rustig en overwegend helder. Het koelt vannacht af naar 15 tot 13 graden. Verder kan er wat nevel ontstaan of een enkele misbank. Overdag is het overal snel zonnig en het blijft droog. Het wordt zo'n 24 graden aan zee. En dan in maart 26 tot lokaal tegen de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent. In het vorige uur ging het over de veranderende verhouding... tussen mannen en vrouwen als het gaat om zorgen. En met name ging het ook om de rol van vaders daarin. En daarom praat ik in dit uur graag met en over vaders. Als u vader bent, hoe heeft u in uw gezin bijvoorbeeld de zorgtaken verdeeld? Of zijn u en uw partner inmiddels niet meer samen... maar voedt u wel samen de kinderen op... Hoe verdeelt u dan die zorg? Maar ik ben ook benieuwd wat voor vader u heeft of heeft gehad. Was hij er vaak? Hielp hij in de huishouding? Bemoeide hij zich actief met uw opvoeding? Of sneed hij slechts op zondag het vlees aan? Bel ons op 0800 1121 0800 1121. Stuur een mailtje naar casaluna.ncv.nl of twitter met de hashtag casaluna. Martine, goeiedacht. Dag, Goeiedag. Martine, je hebt zelf geen kinderen. Uh, je hebt uiteraard wel een vader uh, gehad. Welke ja. relatie uh, onderhield je met hem? Uh, uh, geen. Geen? Geen. En hoe nee, kwam dat? dat? Is, ja, dat is ook weer een heel verhaal. Maar uh, het, het, ja, ik was een moeilijk kind. Voor, bij me, voor beide mijn ouders. En... Uh, ik was teruggetrokken kind en mijn vader was iemand die een vlees aansneed. Maar ik was al jong vegetariër, dus dat, daar had hij ook al niks aan. Er <laughs> kon zelfs het vlees voor mij niet aansnijden. Nee. Ik ben vrij jong uit huis gegaan toen ik 17 was. en uh, uh, mijn, va mijn ouders waren toen nog bij elkaar. Toen mijn jongste zusje het huis uitging, toen zijn ze ook uit elkaar gegaan. En toen ja. was ik in een situatie... Die erg veel moeilijkheden met zich waarvan mijn moeder wel en mijn vader niet op de hoogte was. En toen, toen mijn vader dat vernam dat mijn moeder het wel wist en ze, hij dus niet, was hij zo kwaad dat hij zich wilde laten scheiden. Dat is ook gebeurd. Uh, ik lijk erg op mijn vader qua koppigheid en uh, niet willen toegeven. En hij is heel onverwacht gestorven in 2001. Ja. En, ja, geen contact is. Gewoon onverwacht in de nacht. Gelukkig wel de volgende dag meteen gevonden. Hij woonde alleen. En dus geen afscheid meer genomen. Nooit meer iets tegen elkaar kunnen zeggen. Wat betekent dat voor je? Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk niet meer, uh, uh, niet meer proberen toch nog uh, ja, stappen te zetten. En de stappen die ik zette, die werden niet begrepen. En de stappen die hij zette, vond ik ook belachelijk. Dus ja vermoeiend of ja vermoeiend klinkt een beetje raar maar vermoeiend ja ja je, je zei ik was een lastig kind voor zowel mijn moeder als mijn vader ja. was je vader wel vaak thuis toen je jong was nou ja nou mijn vader was dus gewoon iemand die werkt en mijn moeder was altijd thuis uh, uh, ja nee het was echt een hele klassieke rolverdeling die ze hadden ja. mijn vader werkte hard is heel heeft heel hard gewerkt heeft het best erg geschopt in zijn leven en uh, rijk maar toch, ja, ik heb nog twee zussen en die hebben wel kinderen. Dus mijn vader is ook wel opa geweest voor die kinderen. Ja. En dat was misschien voor mijn zussen wel makkelijker... om dan via de kinderen omgang met mijn vader te hebben. Maar uh, ja, we hebben alle drie, alle drie... Mijn zussen we zijn met drie meisjes. Hij had een zoon willen hebben... Ik was ook meer een jongetje. Ik deed allemaal jongensdingen. Ja. Uh, nee, ik, ik zou wist nou, de natuur kunnen gaan studeren in Utrecht na mijn eindexamen. En ik moest allemaal jongensdingen doen. Dat ben ik uiteindelijk niet gaan doen. Ik ben allemaal andere dingen gaan doen. Dat doet het niet toe, maar wat was je vraag? Of, of nou ja. nee, ik, had, ja, ik heb nog twee zussen en, en omdat ik de oudste ben, heb ik ook letterlijk alle klappen opgevangen. Ja, ja, omdat je de oudste was, heb je de klap opgevangen. Hij was dus wel, wel thuis met enige regelmaat. Ja. Maar het was een, een klassieke verhouding bij jullie thuis. Ja, dat um, is het, ja. Jij moest jongens dingen doen omdat hij graag een, een jongen had gehad. Je wilde geen jongens dingen doen, dat maakte het ook lastiger uh, natuurlijk. Je wilde wel jongens dingen doen, maar tot op zekere hoogte. Ja, ja je wilde er niet een, een, een jongen worden als het ware. Dus wat, wat dat betreft, <lacht> misschien stelde je hem een beetje teleur in die <lacht> ja, zin. Zeker. Zonder dat je daar zelf iets aan kon doen. Maar deed hij wel pogingen om jou te begrijpen? Dat is een goede vraag. Uh, dat heb ik in mijn uitvaartreden ook voor hem geschreven. Dat dat uh, wij allebei wel handen hebben uitgestoken... maar dat die handen verwrongen leken. Hm. Op een klauw of op een vuist. En dat je je dan wel... zowel zijn handen als mijn handen ook, hoor. Die leken verwrongen. Ja. En, dat, en dan bedenk je je dat twee keer om hem aan te pakken. En ik geloof dat hij pogingen heeft gedaan. Ik heb... Ja, ik, ik ben kind. Ik ben kind en hij heeft mij zoveel dingen verweten. Maar ook als kind... Uh, ja, nou ja, goed... Dat kan je als kind, ik heb me altijd kind gevoeld. En omdat ik zelf nooit kinderen heb gekregen, heb ik nooit die positie van ouder leren kennen, snap je? Nee, vind je dat want... jammer? Ja, dat vind ik jammer. Ja, ja, want ja, dan kunnen we gaan praten over mijn huwelijk en mijn man en mijn uh, geen kinderen krijgen. Maar dat is voer te ver misschien. Maar mijn zussen, die hebben wel kinderen gekregen. En op slag dat ze kinderen kregen, veranderde ook hun. Hun uh, houding naar mijn ouders. Ja, en dus ook naar je vader. Toen, toen je vader uh, overleed, hè, um, heb je toen nog veel met je zussen over hem gehad? Ja, het, het idioot is dat hij dus plotseling is overleden... hartstikke stilstand midden in de nacht. Dat ik de week voordat hij stierf... met mijn tante, dus van mijn moeders kant en met mijn moeder ook... veel over mijn vader heb gepraat. Ja. En uh, ik ben wel met hem bezig. En ja, nu probeer ik hem toch... Ja, in ere te houden. Ik probeer aan hem te denken en hem te begrijpen. En weet ook, ik heb een prachtig gedicht gevonden wat hij heeft geschreven voor mij. Dat ben ik nu helaas kwijt, want ik heb het zo goed opgeborgen dat ik het niet meer kan vinden. Maar daarin blijkt dat hij van mij hield heeft gehouden en hield en dat never not only US schreef in het Engels. Hij heeft veel gedichten geschreven, ook in het Frans. En nou ja, we lijken op elkaar. Ik schrijf ook gedichten en ja. uh, ik, ik speel dan muziek, maar dat heeft hij dan nooit gedaan. Maar nou ja, oké. Okay. Maar Martien, ik, troost het ja. troost het feit dat je nu weet dat hij van je gehouden heeft? Oh, dat is ook zo'n goede vraag. Uh, als je hem zo recht op de vrouw afvraagt, dan zeg ik ja, eigenlijk wel. Hoewel ik ook dacht toen ik dat gedicht voor het eerst las, dacht ik: nou, uh, uh, had het me maar gezegd, had het maar iets laten merken, had het me. Ja, maar het ging met geld. Ik kreeg dan, ik, ik kreeg nee, een keer toen was ik ergens in de twintig, woon ik op een kamertje van twee bij drie in Den Haag, ik kreeg ineens duizend gulden op, op mijn georekening, mm. kleedgeld of zo. Ja. Nou, ik was zo'n arme job. Ik was een student, een muziekstudent. En uh, ja, dan heb je niet veel geld te makken. Maar toch heeft het, ik had, ik, het heeft een maand op mijn tafel gelegen dat ik dacht ik stuur het terug. Mind your own business. Zoiets dan op de ding schrijven. Tijdens maar ik heb het gehouden. En ik heb het niet, ik heb ook niet bedankt daarvoor. Ik heb het wel gehouden. Ik heb duizend ik kon ik goed gebruiken. Nou, ik kleedgeld of zo stond er dan. Maar dat is een, een blijk van liefde dat je, dat je nu als zodanig interpreteert. Maar toen maakte die duizend gulden je eerder uh, boos. Ja, Ik heb nog één top. ding van je weten, Martine. Zeg maar, als, ja. je, als je het daarover wilt hebben tenminste. Je zei dat in een tussenzin, dat, dat je een, een, een, een probleem had. Dat je moeder daar wel van wist en je vader er niet van wist. En uh, toen jouw vader erachter kwam dat je moeder het wel wist... zijn jouw ouders uit elkaar gegaan. Ja. Voel je, je dan ook nog... Als, als, als jonge vrouw of als puber schuldig op de een of andere manier? Dat nee. jouw ouders uit elkaar zijn gegaan nee. omdat er een probleem nee. was rondom jou? Nee, daar heb ik me niet schuldig... Geen ge, ge, ge, ge, ge, moment. Geen moment schuldig om gevoeld. Nee. Dus dat zat de relatie met je vader niet verder in de weg? Schuld, schuld, schuld. Die ik, Nee, ik voel, ik voel me niet schuldig daarover. Nee. Ja, ik denk ze hadden nooit met elkaar moeten trouwen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar uh, om op jouw laatste vraag te antwoorden... ik heb me daar niet schuldig over gevoeld. Nee, dus dat heeft de relatie verder niet uh, negatief uh, nee, beïnvloed? Nee, nee, nee. nee, nee. Schuld? Nee. Nee. Nee. Nee, nou goed, bedankt. Martine, wordt het, wordt het tijd voor een, voor een uh, eerherstel voor je vader? Want je praat toch met liefde over hem. Je zegt, nu we begrepen elkaar niet, we leken misschien wel te veel ja, op elkaar. Ja, dat is ook een goede vraag. Dat zei ik net, dat ik hem nu probeer te eren. Ja. Dat ik, ja, ja... Hij heeft dus dozen vol over gedichten nagelaten, geschriften, weet ik veel. En die doos die, die zwerft tussen mijn zussen en mij. Mijn middelste zus heeft hem nu. Maar de gedichten die op mij sloegen, dat waren er twee, die heb ik eruit gehaald. En die had ik gewoon in die doos, in die klappers, die moeten laten zitten. Dan, dan kon ik ze nu nog ja, vinden. En nu ben je ze kwijt. Dat is wel zonde. En nu ja. ben ik ze kwijt. Ik zou ze kunnen proberen te reconstrueren. Het uh, was in ze One can lead a horse to the water, but not force him to drink. En dat gaat dan over mij. Mm -hmm. En een heel verhaal van, ik, ik ben suicidaal geweest, maar goed, dat doet er verder niet toen we dat nu over uitwerken. Maar I couldn't understand why my daughter didn't want to live. Nou, en dan poëtisch, hè. Dus ja. Ik vat ja. nu even proza samen. En de laatste zin van dat gedicht was. But no one, no one, not even you, can ever stop me from loving you. Dat zijn dan toch heel mooie woorden die je vader ja. aan jou gericht heeft, uh, Ik ben Martine. blij dat ik deze woorden nu toch weer uit kan spreken... Ja. zonder al emotioneel te raken dat ze mij weer in herinneringen zijn gebracht. Dat mijn vader op zijn onbeholpen manier van mij heeft kunnen houden. Misschien dat niet heeft kunnen zeggen. Nee. Maar, ja. Onbeholpen misschien, maar die liefde die was er dus wel degelijk. Ja, dus het is tijd voor eerherstel voor mijn vader. Martine, dankjewel voor dit gesprek. Jij bedankt voor je vragen. En tot een andere keer. Graag. Goeienacht. Dag, Dag. jongens. Ja, we hebben het over vaders vannacht in uh, Casa Luna. Over uh, de vader die u uh, gehad heeft, uh, of die u nog steeds heeft. Wat voor man uh, is dat, of was dat? Uh, was het een man die er altijd was, die heel bij de opvoeding... die uh, dingen, leuke dingen met u ging doen? Of was het een man die als een schim af en toe dat huis in en uit uh, ging? Dat wil ik graag weten. Maar misschien bent u zelf ook vader. Hoe pakt u dat vaderschap uh, aan? Hoe uh, verdeelt u de zorgtaken bijvoorbeeld in het gezin? En stel nou dat u uh, gescheiden bent, en u voedt nog wel samen de kinderen op, hoe verdeelt u die zorg dan? U kunt bellen 0800-1121 0800-1121 U kunt ook een mailtje sturen naar kazaluna en twitteren dat kan zoals gebruikelijk met hashtag kazaluna. Ben, nacht Een vriendelijk goedenacht. nacht. Ben. Mag ik die mevrouw die net heeft gebeld? Ja. Had een haatje onder de riem steken. Ja, dat mag Ben. Oké. Okay. Hier komt mijn verhaal. Ga je gang. Ik heb een vader en die is uh, uh, bij mijn moeder weggegaan. Mm -hmm. En hoe oud was jij toen? Een jaar of zeven. Ja. Ik ben daarna uh, heb ik geprobeerd om contact te krijgen, maar dat mocht niet van die nieuwe vrouw. Oh, want je vader kreeg een nieuwe vrouw... en die wilde niet dat uh, jij uh, je vader dat zag of sprak? Alsjeblieft. En, en waarom wilde die nieuwe vrouw dat niet? Dat moet u ja vragen, dat weet ik niet. Nee, dat, dat, dat is je nooit verteld. En wat betekende dat voor je... dat je dus geen contact kon krijgen met je vader? Um, nou ja, daar zit maar één ding uh, achter, denk ik. Zij ja broek aan. En uh, mijn vader luisterde naar die vrouw. Ja, ja. Maar jij kon als, als jochie van nog geen tien, dus nooit meer uh, met je vader praten of nooit meer je vader opzoeken. En nou ben ik 52 en het is nog steeds hetzelfde. Leeft je vader nog? Ik hoop het wel. Dat weet je niet. Nou ja, ik ben een aantal jaren terug geweest en uh, heb ik even de deur open gedaan. En toen heb ik één ding gezegd. En ik denk dat heel veel mensen het met mij eens zijn. De Dat ging open. Papa ja. stond daar. Ik zei, is al dood? Nee, ik zei, dan kom ik volgend jaar wel weer terug. En heb je dat ik gedaan? Wil, ik wil gewoon even met mijn papa praten, maar dat is toch logisch? Dat lijkt me heel logisch, ja. Maar zij stond dat ook uh, toen niet toe? Nee, absoluut niet. Nee, nee. He, heb je wel contact gehouden met je moeder? Ja. En wat, wat, wat zei zij daarover, kon zij ook niet bemiddelen... tussen uh, jou en je vader, en of tussen kan, jou en, en die kan, nieuwe vrouw? Dat kan, dat kan toch niet? Ja, dat weet ik niet, in andere nee, gevallen zou dat misschien wel kunnen. Nee, dat moet je... Nee, dat... Uh, nee, dat ja, maar... Eh, je hebt hier een, een... Die mevrouw... Ja. Waar mijn vader is in beland. Ja. Dat mag van mij. Dat vind ik oké. Okay. Ja. Maar wat ik niet oké okay vind, is dat zij de baas speelt. En dat jij van haar eh, jouw vader niet mag zien. Ben, ben je een andere man geworden, Ben, omdat je eigenlijk al zo lang... geen contact met je vader hebt kunnen krijgen? Was je, was je een andere man geworden als dat contact wel in stand was gebleven, denk je? Ik zal u iets zeggen. Ja? Ik ben, ik ben bezig met een... Uh, en ik hoop dat Nederland dat binnenkort gaat kopen. Ik ben bezig met een uh, autobiografie aan het schrijven over dit verhaal. Oh, ja, het is jouw verhaal, natuurlijk jouw levensverhaal... maar dit verhaal speelt daar een uh, prominente rol in. Ah, ik denk er goed om. Ja. Uh, ik denk, dit wordt een, uh, een heftige uitzending. Ik ben een vaste luisteraar van Radio 1. Ja. Uh, ik hoef het niet te proberen, hè, want u kunt nog tegen mij zeggen... want ik betaal u een kaartje en je kunt er wel weer naartoe gaan... maar ik weet hoe het zit. Nee, nee, dat gaat niet meer lukken. Dat contact gaat er niet komen. Ben, uh, dankjewel uh, voor dit verhaal. Ik wens je sterkte bij het uh, schrijven van je Dank. autobiografie. En tot een andere Dank. keer. Dag Ben. Van Ben naar uh, Pamela. Pamela, goeienacht. Goeienacht. Pamela, uh, met mij gaat het goed. Met jou denk ik wat minder, want jouw vader is ernstig ziek, hè? Uh, ja, heel ernstig. Wat is er gebeurd? En die zal ook nooit meer dezelfde worden. Wat is er gebeurd, Pamela? En daar Pamela? gaat het voor een deel om. Wat is er gebeurd? Uh, hij heeft twee broertjes gehad. Wanneer? Een aantal jaar geleden. Mm -hmm. En één recent. Afgelopen 13 juli. Ja. En daarna is hij compleet ander mens geworden... dan dat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Uh, in mijn jeugd was het inderdaad zo ongeveer de man die het vlees snijdt. Mm -hmm. um, afgezien van tien dagen, dat veertien dagen dat moeder naar uh, familie was, dat hij voor ons zorgde, uh, mijn broer en mij, uh, mijn broertje en mij. Uh, toen waren we nog vrij jong, maar ja, ik, ik weet er nog uh, in detail van. Uh, het was een hele gekke ervaring dat mijn vader opeens, afgezien dat hij zoveel weg was, zoveel op uh, zakenreis, uh, weken, niet even een dagje en dan weer cursus, uh, even twee weken weg. En, nou, dan kreeg hij wel een cadeautje altijd: een hmm. uh, klein cadeautje. Of bij het tankstation een klein cadeautje van een, van een gulden toen het ja, tijd was. Ja, gulden, ja. Nou ja, de. Het was wel leuk. En uh, de eerste week op uh, zomervakantie moest je me ook altijd met rust laten. Ja. En, maar daar had ik mijn Peton voor. Die ging dan om het jaar mee. En dat was dan mijn instandvader. Ja, maar ineens ja, was er in die overleden. tijd. Pamela, ineens was er in die tijd uh, dan uh, je moeder die een paar dagen naar familie ging. En ineens was ja, je vader aan het nou zorgen. Een paar dagen, een paar weken. Een paar weken zelfs. En, en wat, wat, wat, wat vond je daarvan? Deed je vader dat goed? Was het, was het een leuke vader, een lieve vader? Leerde je ineens een andere is, kant van je vader kennen? Er was altijd uh, prestige in het spel. Zoals we waren echt kinderen onder de tien. En dan moest je s ochtends bijvoorbeeld in de tuin werken. En dan mocht je smiddags. Uh, uh, gingen we daar Duinruil. Naar het pretpark, Maar je moest ja. ochtends altijd wat doen. Je kamer opruimen, helpen stofzuigen, helpen dweilen, afwassen... weet ik voor wat. Nou ja, dat kun je ook... Maar je uh, moest wat doen... Maar Pebla, dat, dat kan toch ook een... Dat, doen. dat kan toch ook een verantwoordelijke opvoeding zijn? Dat je dat je, je kinderen leert dat het leven ja, niet alleen ik maar leuk is. Ja, maar van, van, van mijn moeder... Want vanaf mijn tweede. Uh, zat ik, nou ja, van dat ik anderhalf was, zat ik al op de aanrecht. En mm. vanaf tweeënhalf begon ik al te helpen met koken. Dus. Maar je ja, had gehoopt dat je vader uh, uh, meer lol uh, uh, met jullie zou maken. Nou, alleen die tien dagen had hij echt wel lol. Alleen 50% van de functionele dag moest je iets functioneels doen. Ja. En daarna mocht je wat leuks doen. Of naar de speeltuin, of spelen met je vriendjes, of vriendinnen. Ja. Of wat dan ook. Maar je moest altijd iets functioneels doen. Maar Pemela, dat Zo, klinkt ja. een beetje alsof je hem dat verwijt. Nou ja, uh, hij had ook kunnen zeggen... Goh, kom op, uh, morgen uh, gaan we aan het huishouden besteden... en aan de tuin, en uh, vandaag gaan we lekker naar het ja, dat had we ook gekund. Maar nee, het was altijd voor de helft. Ja, ja, ja. Dus een, een strenge vader zo te horen. Uh, een, ja, maar een vader. hij had ook een hele strenge opvoeding gehad. Ja, ja, ja. En was heel snel de man des huizes. Want hij heeft nooit een vader gehad. En, nou ja, wel gehad, maar die ging op z'n vier dood. ja. Dus, dus ik daar, daar had hij weinig veel, herinneringen aan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe is, je, hoe is de relatie met jouw vader, uh, hoe heeft hij zich verder ontwikkeld na jouw eerste jeugdjaren? Uh, welke eerste jeugdjaren? Nou ja, waar je het na nu net dieren, over hebt. Dins, ja. In mijn dinertijd. Ja, en later? Ik weet niet, mag ik je heel onbeleefd vragen hoe oud je nu bent? Uh, ik ben 34. 34, ja. Dus die, die, die uh, laatste twintig jaar, hè, na, na je puberteit zal ik maar zeggen. Hoe is die relatie... Ja, uh, nou, mijn puberteit was heel snel voorbij, hoor. oh ja? Geloof me. Want? Ik ben uh, ziek geworden. Uh -huh. En hoe ging je vader uh, daarmee om? Niet. Uh, hij heeft nooit, uh, uh, nou ja, totaal niet geaccepteerd... Uh, en dat is een, uh, een heel apart iets. Ik denk dat mensen op de radio dat wel apart vinden. Um, mijn moeder, ik heb uh, drie maanden eigenlijk langer achter uh, echt letterlijk geraniums gezeten. Omdat ik niet meer kon lopen. Ja. Ik, ik kon dus niet naar buiten. Ik viel kilo's af. Ik heb het dan over 25, uh, 25 kilo en zo. Ja. En 30 kilo. Maar ik kon geen nieuwe kleding kopen. En uiteindelijk heeft moeder me gepraat van, oké, okay, je moet in een rolstoel. Dus ik heb toegegeven, ik ging met mijn vader de rolstoel ophalen. halen. Waarom gaan we de rolstoel halen? Waarom halen wij een rolstoel op? Ik zeg, pap, ik kan niet meer lopen. Al vijf maanden niet. Oh. Dat had hij, ja. dat had hij nauwelijks waargenomen. Niet. Nee. Het klinkt al. En ik mocht ook nooit met een rolstoel, en toen ik eenmaal op maat gemaakte rolstoel had, want ik ben nu aan een rolstoel 7 bezig. Ja. Uh, sorry 8. Um, ik mocht nooit een restaurant in, uh, nee, inmiddels wel hoor, met mijn rolstoel. Maar had dat ook met prestige te maken? Uiteraard, ik mocht ook niet uh, werkgerelateerd. Ik wil niet zeggen wer welk werk, nee. maar uh, zeggen uh, het bankwezen, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, als ik daarmee te maken had, ging ik mee, want ik studeerde toen voor, ik ging richting bedrijfseconomie, maar ik moest dus echt tellen in mijn hoofd van in welk jaar zit ik nu. Want ik had de kennis wel, ik had de studie niet gedaan, omdat ik te ziek was. Ja, ja. Ik, ik wil even terug naar je vader, uh, Pamela, als je het goed vindt. Uh, yes? het, het, het klinkt als een Mooi. behoorlijk moeizame... Goed, mag ik Ja, prestige, dat ja. zei je al. Het klinkt als een, als een behoorlijk moeizame relatie die jullie uh, hebben gehad al die jaren. Nu is je vader ja. ernstig ziek, heeft nu voor een tweede keer een beroerte het is gehad. Ja, nou niet de eerste keer ernstig ziek, alleen dit is een hele andere ziekte weer. Nee, maar hij heeft nu een beroerte gehad. Uh, uh, de tweede. De tweede, dat zei je. Alleen, tussen nummer één en twee zit heel veel verschil. Ja. En dat wou ik zeggen, eigenlijk. En wat wil je dan over die tweede zeggen? Die tweede beroerte die hij gehad heeft uh, in 1, juni? Ja, daar wou ik iets over zeggen. Ja. Dat hij echt... Uh, uh, hij kon je uitvoederen, hij kon je uit huis zetten. Uh, niet dat ik thuis woonde of zo, maar... Uh, hij kon echt verschrikkelijk een tirade en tirade en, en lelijk doen. Terwijl hij echt een blackout erna had. Ja. Hij wist niks. En hoe is dat nu dan, na de tweede beroerte? Het is een lieve man. Ik heb mijn vader voor het eerst huilend in mijn armen gehad. Op die datum. Ik kon niet weg van zijn bed. Want... Hij probeerde mijn hand te grijpen. En hij raakte onrustig als ik maar van zijn bed zou weggaan. Hmm. Maar ja, het... hij, kon, hij kan niet meer praten. Maar hij is wel kwetsbaar nu. en hij is... hij is heel kwetsbaar. En hij is met alles blij. Hij pikt zelfs stiekem sigaretten van me. Ik doe maar wat. <laughs> ja, ja. En... Um ik geef een nastiekem aansteker zodat andere mensen dat niet weten nee nee maar, uh, en dan is die helemaal super blij met die ene aansteker terwijl vroeger het gewoon om veel meer ging maar Pamela je bent dus nu eigenlijk heel dicht bij hem ineens opeens wel ja en hoe voelt dat heel vreemd ook mooi heel vreemd ik heb een vader gehad die altijd gericht is op presti uh, prestige. Wat heb je gedaan vandaag? Wat heb je deze week gepresteerd? Mm -hmm. uh, ga zo maar door. U kent dat wel. Neem ik aan. Je uh, kunt volgens mij het lijstje afmaken. Nou ja, ik kan me iets bij uh, uh, uh, het najagen van prestige voorstellen. Ja, inderdaad. En nu is hij dat helemaal kwijt. En is hij die kwetsbare ja. man die, die echt contact zoekt met je? een kwetsbare man is nu een zielige man geworden. Maar hou je van hem op dit moment? Extreem. Extreem veel. Extreem veel, maar ik heb nooit niet van hem gehouden. Alleen nu wordt, dat, uh, wordt, die, wordt die liefde versterkt... Door, door de situatie waarin hij verkeert. Ik wil, ja, ik wil hem zo ontzettend graag helpen. En ja, dan kom ik spontaan langs. Maar eigenlijk kom ik met een reden langs om op te passen... Uh, als hij met weekendverlof is. Want hij zit nog in therapie. Mm -hmm. uh, in een revalidatiecentrum. Yeah. Want de eerste maanden kan je het beste resultaat uh, krijgen. Yeah. En, maar de hoop dat hij ooit een zin zou kunnen spreken zoals wij nu spreken. Uh, dat is niet yeah. heel. Vroeger is was hij uh, qua vocabulaire uh, uh, extreem goed. En uh, ja, een bedrijfs-econoom die weet wel wat. Ja. Uh, en nu is die vocabulaire helemaal het weg. En vocabulaire is nu, ja, nee. En, uh, hij, heeft mij voor, hij kan nu wel iets op de telefoon zien, op de display van, ja. oké, okay, Pamela belt, dus ik neem op. Uh, hij heeft mij als enige opgenomen, want verder laat hij de telefoon gaan. En hij was dus voor de broer te idioot bang voor techniek. Uh, hij kon wel met computers omgaan, maar minimaal... En nu neemt hij gewoon telefoon op, terwijl hij niet kan praten. Omdat hij alleen maar ziet dat ik er ben. Ja, dat geeft toch aan dat hij dat ook op jou heel erg uh, dol is, Pamela. Ik ga het gesprek voor nu afronden als je het goed vindt, omdat er nog meer mensen uh, bellen. Uh, maar ik bedank je voor dit gesprek. Ik wens je alle sterkte met je vader. En ik hoop dat je in deze, deze situatie toch ook uh, een, een, een, ja, die, die warme band die jullie uiteindelijk dus toch blijken te hebben... dat je die band ook kunt uh, koesteren. Pamela, dank je wel voor het bellen. Dat doe ik. Zeker, dank u wel. Goeie. We zitten samen in de Auto. Jij en ik we rijden en bezwijgen. Jij en ik. En de radio staat zacht. Ik eet en jij drinkt. We zwijgen als we rijden. En jij knikt als ik zing. zon op onze wegen, het is niet alleen maar schijn, ik ben bestand tegen de regen en zal altijd bij je zijn. Zegt het anders dan ik het zag Zegt het anders dan ik het zei Meer rust en tijd Minder woorden, geen gedoe Dat heb je niet van mij De zon op onze wegen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 wel Willem Roy in de auto. Een liedje van zijn album Weet Het Zeker. Een liedje over een rit samen met zijn jongste zoon. Ja, Willem Roy, ook vader dus. We hebben het over vaders vannacht in Casaluna. Ik praat graag met u over uw vader. Of ik praat graag met vaders zelf. Oud of jong, maakt niet uit. U bent welkom om te bellen op 0800-1121. Uw herinneringen aan uw vader, uw ervaringen met uw vader, uw eigen vaderschap. U kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl en twitter ik dan met hashtag casaluna. Mark, goeienacht. Goeienacht. Mark, jij bent zelf vader, hè? Ja, ik ben zelf vader van drie kinderen. Drie kinderen, hoe oud zijn ze? Uh, de jongste is 6, en oud is tien. Drie kinderen van zes tot tien. Is het een uh, uh, zware taak, het vaderschap, of geniet je ervan? Nou, ik geniet er wel van, maar ik moet eerlijk toegeven... dat we wel in een klassieke rolvrouw zitten waar mijn vrouw het meeste doet. Ja. En, ik, en ik voor de grote plank zorg. En, uh, ik rijd nu net naar huis, dus dat zegt wie zo over hoe weinig ik thuis ben. Ja, wat doe je voor werk als ik vragen mag? Ik heb een eigen bedrijf. Eigen bedrijf. En het was druk op het bedrijf vandaag, begrijp ik. Ja, ja, het kost een hoop energie. Het is een nieuw bedrijf, dus het, er moet een hoop energie in. Ja, ja. En, en waarom kiezen jullie ervoor om uh, die traditionele rolverdeling aan te houden? Je, je vrouw is veel thuis, die zorgt veel voor de kinderen... en jij uh, uh, verdient het geld, als het ware? Ja, ja het is gewoon zo gegroeid. Dus ja, we werken het begin allebei... En, uh, ja, dan denk ik ook dat, het, dat is zeg maar dat het mijn ervaring met een vader zijn. is Dat het toch wel een soort moeilijke combinatie is... tussen je persoonlijke ambitie en uh, alles wat je wilt doen in je leven... en het feit dat je ook een goede vader wil zijn. En daar moet je toch een beetje tussen schipperen, zeg ik. ik. Ja. En hoe gaat je dat af, te schipperen? Nou ja, dat moet je daar. Mijn kinderen vragen als ze groot zijn. Ja, maar hoe denk je dat, uh, dat dit je afgaat? Nou ja, ze zijn nu nog joh, en ik nu wel goed. Ik ben niet zo heel vaak thuis. Ik probeer dat in de weekenden. In de weekenden ben ik eigenlijk alleen maar met de kindjes bezig. En door de week ben ik gewoon bijna altijd weg. Ja, door de week zien je niet in het weekend. Ben je er wel? Ja, s ochtends, soms even bij het ontbijt, maar dan haalt ja, het wel op. Ja. Maar ja, ik, vind, ik denk ook dat... Uh, ja, mijn vrouw zelf heeft een vader die er ook weinig was. En ik kijk, kijk hoe die band is. En die vindt, nou, het is misschien niet altijd vereist om alleen maar heel veel aanwezig te zijn. Weet je? Ik denk misschien meer hoe je je opstelt naar je kinderen en wat je doet met je kinderen. En uh, dat dat een belangrijke rol speelt dan alleen maar... Uh, ja, aanwezig zijn. Ja, ja. want, want hoe, hoe probeer je die band met je kinderen uh, op te bouwen dan? Want je hebt er niet veel tijd voor uh, en, en toch probeer je die goede vader te zijn. Hoe probeer je het te doen? Nou, ik denk voornamelijk in de tijd dat je er bent ook echt te zijn. Je, ik denk dat dat toch wel een. Uh, uh, dat, is, dat is mijn manier een beetje. Van, nou, vakanties. Uh, ben ik ben hele dag met de kinderen. Zeker die in het begin van de vakantie met de kinderen bezig. En in de weekenden alle sporten toe. En, en rijden. En uh, meegaan op kamp. En zulke soort dingen die je goed in te plannen zijn. Dat je daar dan wel bij bent. Ja, dus wat je in de, in de week uh, niet kan bieden, bied je het weekend des te meer? Ja, of in de avond als je een keer wel bent. Zeg maar dat is denk ik. Uh, ik zie daar een hoop gezinnen om ons heen. Daar zitten vader elke avond thuis. Maar die gaat naar sport. Uh, zij heeft haar eigen dingen. Je de aanwezigheid is het dan ook niet. Uh, niet gegarandeerd ja. wat dat betreft. Nou nou zei je net Mark, uh, ik vind het best lastig om uh, een, een weg te vinden... Um, tussen aan de ene kant mijn eigen ambities... En, en, en dat wat ik wil bereiken in het leven... en aan de andere kant dat vaderschap. Hoe is dat voor jouw vrouw? Want uh, jullie werkten alle twee uh, voordat jullie kinderen kregen. Ik kan me voorstellen dat je vader je, je, vader, je, je vrouw uh, ook ambities uh, heeft of had. En die, die moet ja, zij voor ja. een deel aan, aan de kant zetten... omdat er natuurlijk ja, wel goed voor nee, die kinderen ik... gezorgd moet worden. Nou ja, aan de ene kant is dat ook haar keuze, maar het is ook haar keuze geweest om dat te doen. En uh, zij heeft ook altijd gezegd van, ja, ik heb geen zin om te werken voor het geld. Ja, iemand moet het doen, zeg maar. Dus ja, dan, dan is de andere partij blijft over. Maar ik denk ook wel dat zij nu in de fase komt, zeker nu de jongste wat ouder wordt en uh, naar school gaat, dat ze daar ook wel weer actief mee bezig is. En uh, ja, als de situatie verandert, kijk, voor mij is het geen must. Want je, dus als zij zegt, ik wil hier gaan werken, dan, uh, ja, dan valt ook wel weer een mouw aan te passen. Ja, ja want zijn. jullie hebben het daar wel lang over gehad. Van, hè, jullie, oh, jullie hebben het het vaak over gehad. Ja, maar jullie waren er van de meter van over eens, eentje gaat hier het geld verdienen. Nee, nee absoluut niet. Nee, dat, dat, dat, dat is ook wat ik bedoeld. Maar het, is helemaal niet zo het, het leven ontwikkelt zich gewoon zo. Weet je, als je ons uh, vraagt dat voor de kinderen kregen, ook misschien bij de eerste nog van... gaat het zo werken? Allebei gezegd nooit niet. Maar op een gegeven moment gaat het leven gewoon zo'n kant op. Ze had een baan die ze niet meer leuk vond en uh, had ook zoiets... Uh, moederschap verandert vrouwen ook. En die had zoiets van eigenlijk nou, wel meer tijd bij de kinderen zijn. En uh, nou, ik vind het bijna niet leuk dus ik stop ik er wel mee ja. nou, Dat komt financieel, dus nou, goed, uh, vier normaal aan te passen. Ja, en als je één keer in die rol zit, dan uh, merk ik wel dat het makkelijk zo doorgroeit. Voor mij is natuurlijk ook, ben ik ook eerlijk in, het is heel prettig. Weet je? Ik hoef me daar nooit zorgen om te maken, het is gewoon goed geregeld thuis. En, je, bij ons kan een hoop en dat is ook iets wat zij wel de voordelen van inzit. Maar ik denk wel dat ze ook wel soms borstelt met haar eigen uh, ambitie. En uh, ja, ik moet ook nog zoveel jaar, wat ga ik dan doen? Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk ook wel een vraag. En worstel jij omgekeerd maar... wel eens met, met het feit van... ben ik wel genoeg vader voor mijn kinderen? Ja, regelmatig. Ik denk dat het een hele natuurlijke twijfel is om ze denken van... ja, hoe moet ik niet meer aanwezig zijn? En, uh, ja, is, is, is, is dat dan... Uh, maar ik weet ook, als ik elke avond thuis gezet dat ik daar zelf ook doodongelukkig voor word. heb ik veel, te veel onrust voor in mijn lijf. Dus je, je, je moet dat toch een beetje combineren met, uh, met... ja, je moet toch die balans proberen te vinden ja. tussen jezelf... en hoe het gaat met de kinderen en... Uh, ja. Nou ging het in het vorige uur ook over het rolmodel dat een vader kan zijn voor zijn kinderen. Uh, Opdat die kinderen later een, een, een beeld hebben van hoe je, hoe je uh, zorg en werk bijvoorbeeld kunt combineren. Uh, ben jij wat dat betreft, of zijn jullie moet ik dan zeggen, wat dat betreft een goed rolmodel vind je? Nou ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik, ik denk dat ik gewoon vanavond wil laten zien dat je gewoon jezelf moet zijn. En dat het niet uh, en als dat oppikken. Ja, mijn kinderen zijn nog redelijk jong, dus daar kan je nog niet heel veel nee. uh, echt over zeggen. Dat het echt zo uh, gaat. Maar ik, ik denk wel dat, het, dat je. Ja, ik wil mijn kinderen graag meegeven dat je op zoek moet gaan naar je eigen geluk. En hoe moeilijk dat soms ook is. Ja, dat is wat je mee wil geven. Dat is ook wat je probeert uit te stralen als je uh, mensen optrekt. Ja, je, ik, ik vind werk ook absoluut niet. Uh, ik, ik vind werk wel leuk. Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven. En uh, ik zeg al, daar breng je eigenlijk ook de meeste uren voor. Dus. Ik, vind ook wel, ik wil ook wel laten zien dat dat leuk is, je? dat het niet iets is waar je, waar je met tegenhang naartoe moet ofzo, of, zo. of dat, dat, dat thuis het leukste is ofzo. Nee, ik vind mijn werk wel leuk, ik vind thuis ook heel leuk, je? Het, is niet een, uh, het is niet een soort keuze ofzo. Nee. Of, uh, nee. Wat zij willen gaan. Ik, ik heb ook weinig verwachtingen eigenlijk met ze, ik vind gewoon dat ze vanavond op zoek moeten naar hun eigen geluk. En, uh, ik ja, probeer er het van te maken, een leuk leven van te maken. Ja, en dat probeer je ze mee te geven. Dat probeert waarschijnlijk jouw vrouw ja. ze ook uh, mee te geven. En je bent nu op weg naar huis, dus even kijken de nacht van woensdag op donderdag. Morgen en overmorgen nog werken, denk ik dan? Uh, nou, morgen en vrijdag nog werken. En uh, een uitje van de zaak, ze dus gaan ook nog een tijdje weg. Dus uh, dan zie ik ze ook weer een tijdje niet. Oké, okay, en waar ga je naartoe met het uitje van de zaak? Ja, ik heb een bedrijf in het buitenland, dus daar gaan met ze allen daar naartoe. Dus... Oké, okay, okay. dus komend weekend zie je ze ook niet? Nee, nee voor ik door, dan kom ik als ze terug, dus ja, dan ben ik ook weg. Dus dan, dan zie je ze pas weer. En wat was dan het eerste wat je met ze gaat doen? Ja, soms gewoon een heel doms, televisie kijken of zo. Gewoon die gezellige vader op de bank zijn? Ja, gewoon even. Maar dan wel gewoon. Ik zeg, als ik televisie kijk, kijk gewoon wat zij leuk vinden. Of we doen een spelletje, of we gaan een studio in de tuin. Of uh, als ze nog aan het sporten zijn, ga ik daar even kijken. En, uh, het is meer aanwezigheid, denk ik, in hun leven. En uh, uh, ik kan ook interesse tonen in wat zij dan doen. Ja. Het is niet zozeer dat ik nou hele speciale dingen doe ofzo. Of dat ik denk van, nou, ik moet iets organiseren. En ik op die manier probeer over te compenseren, Maar ik vind, vind wel dat je moet proberen interesse te tonen in hun leven. En uh, ja, vaak ook wel het verhaal aan horen. Het is op school gebeurd. En, uh, ja. en zo'n soort dingen eigenlijk. aan Het gesprek. Dus je wilt er zijn waar het kan, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja. Vader Mark, ik bedank je voor het bellen. Rij voorzichtig naar huis. Goeie reis naar, naar de bestemming van je, van je zakentripje. En uh, uh, wees aardig voor vrouwen en kinderen, zou ik zeggen. Oké, okay, tot zes met uit. Dag Mark, dankjewel voor het bellen. Dag. Dankjewel, dankjewel. Als ik aan vader denk, dan denk ik aan dat zitje op de fiets. Aan die zomers waar geen eind aan leek te zijn Als ik aan vader denk, dan denk ik aan die haard zo warm en rood Aan die handen als een kolenkit, zo goed, zo hard, zo groot Maar het was te kort om je leven mee te doen Veel te kort om al die jaren mee te doen Veel te kort en veel te weinig als ik aan vader denk, dan denk ik aan die knop Aan die lach boven het glimmend parelmoer. Als ik aan vader denk, dan denk ik aan die klok van tien voor één. Aan die fiets die hij dan pakte, aan die kus zo hard als steen, Maar het was te kort om je leven mee te doen, veel te kort.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 als ik aan vader denk, dan denk ik aan die koude winternacht Aan berichten uit een land van Gründlichkeit. Als ik aan vader denk, dan denk ik aan dat wachten bij de deur En van blijdschap huilen op zijn jas met die geur. Maar het was te kort om je leven mee te doen, veel te kort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 als ik, ik aan vader denk. En in Casaluna gaat het over vaders vannacht. Wilt u meepraten? 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt ook mailen naar casaluna.ncfv.nl. En twitter ik met hashtag Casaluna. Goedenacht meneer Hoekstra. Ja, goedenacht met uh, Hoekstra uit Verwet. Uh, ik wil uh, ja, een oude aan mijn vader brengen. Tjeet Hoekstra uit Sint-Niek en later lang weer. Ja, toen hij jong was, noemden ze hem de Zwarte Duivel. Mm. En waarom? Ja, hij had pikzwart haar en was een ondeugend jockey was het. Ja, ja. Hij moet een groot stuk bos in de fik hebben gestoken. Het was een het in zijn jonge jaren. Ja, was het ook nog steeds een beetje een niet toen hij uw vader werd? Ja, hij zat vol met grapjes. Ja. Het was een timmerman. Uh, zijn vader had een bedrijf. Uh, later is hij uh, uh, uitvoerder geweest. heeft een gemeentehuis, heeft hij meehelpen bouwen. En toen moet hij bovenop de, op de stijger hebben gestaan. En verdorie, Ik heb het geflikt toen het uh, hoogste punt bereikt was. Ja. En ja, dat was in de jaren vlak na de oorlog. En uh, ja, het was een hardwerkende man. En uh, als hij dan uh, s'avonds laat thuis kwam, ten, en toen we jong waren, we waren met z'n drieën als kinderen, dan uh, moest mijn moeder ons gewoon van, van bed afhalen, en, want dan waren uh, we de kinderen zien. En uh, ja, ben, we hadden ja, gezin, gewoon om de tafel te zitten te eten. En, maar dan was hij echt een vrolijke man en ja. hij wist ons te binden en, en los te maken en grapjes maken en, dat was een en, moordkerel, was het. Een moordkerel, een moordkerel. dat was uw vader. Hij, hij werkte hard, hij was timmerman, hè, zei u? Ja, een organisatie, en, heeft een eigen bedrijf gehad. Ja, ja. En, en uw moeder, dat, dat was de vrouw die uh, kookte en het huishouden, deed noem maar op. Dus ja, Dat was echt ja. een klassiek uh, gezin. En deed uw vader wel eens wat in het huishouden? Heeft u hem wel eens gezien met een stofzuiger nee, nee, of met een dwerg? Nee, nee, nee, nee, nee, dat was er niet bij. Gewoon, <laughs> uh, hij werkte en... Uh, ja, mijn moeder deed, deed het huis en dat soort dingen. Ja, was uw moeder nee, wel eens ontevreden je. mee? Zij, uw moeder was tegen uw vader? Nou, toen nee, nou ook ze wat? Nee joh, feminisme en vrouwen in emancipatie hadden ja, ze er nooit voor. Nee, dat was, dat was niet aan de orde. Als u eraan nee, terugdenkt, nee. He, vindt u het dan achteraf jammer dat uw vader zo vaak aan het werk uh, geweest is? Of zijn het alleen maar die prachtige herinneringen die u nu uh, uh, beschrijft? Die herinneringen aan die moordkerel? Nou, hij is, uh, hij is helaas jong gestorven, 42 jaar was hij. En ik was toen 11. Dat is wel heel jong, ja. En dus ik heb hem heel kort mee uh, mogen maken. Maar uh, ja, later toen ik ouder werd, toen, toen heb ik hem wel gemist, hoor. Had ik graag advies van hem willen hebben. En hoe had jij dat gedaan? Ja. ja is er nog een andere vaderfiguur in uw leven gekomen daarna? Of is nee, het niet, nee, het nee, het nee dat had mijn moeder niet. Nee, uw moeder is daarna altijd alleen gebleven. Ja, ja. Maar na mijn dood, of na zijn dood, toen is dat uh, zin is ook... Ja, de binding was weg. En wij werden ouder en mijn moeder had het moeilijk. De binding binnen het gezin, bedoelt u? Ja, juist. En ja. hoe kwam dat dan? Was, was uw vader echt de samenbindende factor? Bleek dat toen eigenlijk pas? Mm, ja, in wezen wel. Wij hebben ja, het, uh, die ziekte die het vijf jaar geduurd. Ja. En uh, ja, toen hij doodging. En we hebben eigenlijk we hebben alle vier een hoekje opgezocht. En we hebben daar ons verdriet in uit zitten te werken. Maar we zijn niet bij elkaar gekomen. Nee, nee. Ziet u uw broers of zussen nog wel eens? Ja, zeker. Mijn, mijn broer die woont verder weg. En we bellen elkaar regelmatig. En mijn zuster, die woont dichterbij. En ja, die komt uh, ook uh, vaak. Dus die binding ah, is er al. nog wel. Uh, ook op ja, oudere leeftijd. Ja. ja, maar die is later is die gekomen. Ja. Maar ook dankzij uw vader nog op, uh, in zekere zin? Ja, denk ik wel. Want ja, dat speelt nog steeds mee. Er, er wordt altijd ge over gesproken. Mm. Vroeger en hoe het ging en hoe het was. En uh, wij, wij hebben een hele goede jeugd gehad. Ja, u heeft een goede jeugd gehad. Vandaar dat u vandaag die ode ook wilde brengen aan uw vader. Uh, een ja, belhamel ja. die hard werkte. Maar ook een leuke vader was thuis, uh, waar aan u goede ja. herinneringen heeft. Ja. Nog ja. één keer zijn naam dan, hè? want het is een ode tenslotte. Het Zeert Hoekstra uit sint en... Kijk, vroeger was je, had je autoritaire vaders, maar dat was hij niet. Nee. Het was een vrolijke vader. Ja, een, een moordfan kan ik wel zeggen. Ja, ja een moordfan met belhameltrekjes. <laughs> ja, juist, ja. Meneer Hoekstra bracht een ode aan zijn vader, Tiet Hoekstra, ja. uit Sint-Nicolaas. Ja. Dank u wel daarvoor, meneer ja. Hoekstra. Ja, en u ook bedankt. Ja. Tot een andere uh, keer. Dag. Ja. Omdat je sinds de scheiding min of meer werd doodgezwegen En de familie al mijn vragen steeds ontweek Heb ik wat jou betreft zo wat geen informatie losgekregen Behalve dat ik sprekend op mijn vader leek Maar toen ik jou wou leren kennen, werkte niemand tegen En dat ik veel van jouw gedachten deelde bleek Ik had een geestverwant ontdekt, dus kwam het uiterst ongelegen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 Of zou het boek eerst van een ander zijn geweest? Kees streepjescode. Een liedje dat uh, beloond werd, bekroond werd liever gezegd... met de Annie M.G. Schmidprijs. Meneer Van der Werf, goeienacht. Van der Werf. Dag meneer Van der Werf. U ja. wil ook een ode brengen aan uw vader, hè? Ik maar ik heb wel herinneringen aan mijn vader. Wat zijn u herinneringen? Ja, u zit in de uitzending hoor, meneer Van der Werf. Ja. Wat, wat nou, zijn ik, uw herinneringen aan uw vader? Ben, ben... Volgens mij zit meneer Van der Werf nu niet meer in de uitzending. Meneer Van der Werf, bent u dan nog? Nee, meneer Van der Werf zit nu niet meer in de uitzending. Uh, we gaan proberen of we hem nog even te pakken kunnen krijgen. Ik weet niet zeker of dat gaat lukken. In de tussentijd uh, luisteren wij even naar uh, Paul van Vliet... En ja, dit is echt een klassieker als het om liedjes gaat over vaders. Ik heb soms van die akelige dagen... Dat alles me te groot wordt en te veel...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 M'n wand tegen jas, vader weet de weg, en ik weet toch van niets Veiler achterop, bij vader op de fiets En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen Zo'n zeurdere gevoel van droevigheid En dat verlangen, dat kan dagen blijven hangen En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt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 En ik weet toch van niets, veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om hem heen, mijn wat tegen zijn jas. Vader weet de weg, en ik weet toch van niets. Veilig achterop, Bij vader op de fiets. Ja, dat is een uh, mooi liedje van uh, Paul van Vliet. Veilig achterop bij vader op de fiets. Lekker om te horen dat uh, zoveel mensen toch zulke mooie herinneringen hebben aan hun uh, vader. Ook moeilijke herinneringen, soms moeizame herinneringen. Maar uh, uh, er zijn ook uh, odes uh, gebracht vannacht in Casa Luna. Uh, meneer van der Werf krijgen we niet meer te pakken. Die wou ook een ode aan zijn vader gaan brengen. Helaas uh, blijven we daar nu van verstoken, want we krijgen geen contact meer uh, met hem. We hebben nog een heel klein liedje van Hans Dorrestein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 Dan leest men in de krant te koop. Achter zo'n stand met levende inhoud. La, la, la, la, la, la, la, la. <laughs> Hans Dorstein. Hans Kleine Toegift. vadersvakantie. vakantie. En daarmee we het uh, bijna twee uur. Dank voor het luisteren, voor het bellen, mailen en twitteren. En wat Kaza uh, betreft heel graag tot morgen. Frank nu praat dan met zeezeiler Gerard Dijkstra. Hij uh, zeilt niet alleen, maar hij ontwerpt ook schepen. En die zijn op dit moment te zien op de Hiswa. Straks heel veel plezier hier op Radio 1 bij de nacht die anders klinkt. En dat dankzij vader collega Roel Koeners. En wat mij betreft wens ik u nog een goede nacht.